8 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. In de mediawereld wordt droevig gereageerd op het overlijden van Miss Bouwman, de koningin van de Nederlandse televisie, noemt onder andere premier Rutte haar. Presentator en producent Han Pekel zegt dat ze de Nederlandse televisie samen met haar man Leen Timp volwassen heeft gemaakt. Cabaretier Freek de Jonge, die met Miss Bouwman bevriend was, noemt haar een geweldige moeder voor haar kinderen en ook een beetje voor het hele volk.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 De man liep een paar jaar geleden tegen de lamp... omdat in een bedrijfshal van hem bijna 190 kilo cocaïne werd gevonden... in een container met ananassen. Of het geld uit de cocaïnehandel afkomstig was is niet bewezen... maar de rechter is ervan overtuigd dat het crimineel geld is. Hij waste het geld via zijn bedrijf Wit, met onder meer valse facturen. De vanochtend ontvoerde baby Hannah werd vorig jaar uit huis geplaatst... omdat er vermoedens waren van mishandeling.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 Ah, we hebben verkeersinformatie met een vrachtwagenbrand op de A27 van Utrecht naar Almere. Daarom is de A27 dicht tussen Almere Hout en het uh, knooppunt Almere. Als je van Utrecht naar Almere of verder naar Lelystad wil, kan je het beste omrijden via de A1 en de A6. Kunsthof. Kunststof inderdaad van de NTR op Radio 1 met aan de lijn Fred Oster. Hij is oud-presentator, voormalig regisseur en producent. En we kennen hem onder andere van de Weekend Quiz, toch meneer Oster? Hallo, goedenavond. Wat kon je leren uh, in uw vak van de manier waarop uh, Mies Bouwman zo'n programma presenteerde? Nou, daar kon je heel veel van leren. Vooral, het eerste was natuurlijk het belangrijkste... het maturel van, van Mies. En daarbij de voorbereiding van Mies. Want Mies was niet alleen een presentatrice... ze was een uitstekende uh, producent ook. Ja, en, en waar bleek dat dan uit? U ziet dat natuurlijk met andere ogen dan de gemiddelde kijker. Nou, ik produceerde dat programma van haar... Het gedurende een jaar of twintig. Ik heb het divers gedaan, met velen, mag ik wel zeggen. Het begon inderdaad ook met het openen dorp... en het eindigde met het programma Mies... En dan betekende dat, dat wanneer je samen een uh, programma present, uh, produceert... dat uiteindelijk iemand de, de eindverantwoordelijkheid heeft. Normaal is dat de producer, maar bij, bij Mies Ballen was dat niet. Mies bepaalde uiteindelijk wat er in een programma wel en niet kwam... en hoe het erin kwam. Mm -hmm, mm -hmm. Kunt u eens een voorbeeld geven van iets waarvan zij zei... dat gaat er gewoon in komen terwijl u misschien in eerste instantie dacht... nou, is dat wel zo'n oh. geweldig idee... Dat gebeurde natuurlijk heel vaak, want er waren de dingen die ook werden afgewezen. En uh, bij, bij, bij televisieprogramma's is het natuurlijk ook zo dat je op een gegeven moment te maken krijgt met, uh, met een quizprogramma... waarin zij vindt wie de beste is om te winnen en ik bijvoorbeeld dat niet ons. En dan was zij toch de persoon die uiteindelijk uitmaakte wie een programma ging winnen. En want dat was de meest populaire persoon en, zonder dat, dat er vals gespeeld werd. Wacht even, wacht even, want hier zitten twee <laughs> journalisten... Stef Biemans, die kijk, mijn gast was is, op, ja. en, en, en, en ondergetekende... <laughs> nee. en die denken, wacht even, producenten en presentatoren... die van tevoren gaan bepalen wie de quiz gaan winnen... en we zijn nu even kwijt. Ja, nou, kijk... Wij, wij maakten een auditie en bij die auditie kwamen er 80 paren. En op een gegeven moment haalde je drie paren eruit en dan dacht je, even de drie paren moet dat winnen. Wie is het leukste paar? Dus dan viel dat er 56 af of zo. Zo bedoel ik het. Uh, ja, tijdens de voorselectie of tijdens het programma? Ja, bij de voorselectie bijvoorbeeld. En tijdens het programma viel daar natuurlijk niet zoveel meer te doen. Maar u hebt ook wel eens een keer gezegd in een tv-programma... dat dat toch, toch af en toe ook wel een beetje gebeurde. Ook met medeweten van Mies. Dat stuwen naar een bepaalde winnaar. Nee, dat was zonder medeweten van Mies. Maar ik wil Mies die blaam die, uh, niet, niet blamen. Uh, dat gebeurde zonder medeweten van Mies. Maar alleen maar het medeweten van mijzelf. Dus dat deed u achter haar rug om? Ja. Dat, dat, dat u ging bepalen wie ging winnen. Maar Mies mocht dat dan niet weten? Mies wist dat dan niet mee. Nee, maar dat was dan zo dat als je twee paren had, het van het programma, het meest populaire programma, uh, paar, je wist dan uh, uiteindelijk wie het populairst van de twee was. Maar meneer Ooster, sorry dat ik u onderbreek. U, u hebt het net over de grote waarde van naturel en, en uh, authenticiteit. En, en, en nu horen we dat het op dit punt met dat naturel nog wel mee of tegenviel. Nee, dat viel helemaal niet uh, tegen. Nee, Mies bleef naar naturel. Mies wist. Uh, Mis deed haar werk en die kreeg de paren en stelde de vraag aan de paren die gesteld moesten worden. En dat paar dan won of dat verloren. Heeft u later wel eens tegen haar gezegd, Mies, we bedrogen jou? Nee, nooit. Wat zou ze ervan hebben gevonden, denkt u? Dat had ze niet leuk gevonden, denk ik. Waarom deed u het dan? Omdat ik uh, vond als producer dat het testenpaar moest winnen. Wij hadden destijds ontzettend te maken met kijks, kijk- en luistercijfers. Aha. En dan, dan, dan koos je gewoon het meest sympathieke echtpaar dat was populair. Keken er meer mensen? Kon Mies daarna weer een mooi programma doen? Ja, ik, ik koos dus voor de populariteit van Mies. Ja, zo gaat het met veel programma's, hoor. nog steeds. Ja. Zo, ja, zo gaat het nog steeds. Heb ik heb er zelfs een Amerikaanse speelfilm over gemaakt. Ja, ja. Laten we afsluiten met nog een dierbaar moment. Waar denkt u graag aan terug? Aan welk ogenblik? Nou, ik denk als ik aan Mies denk, dan denk ik. Uh, op mijn manier, zij was de, de, de queen of Screen. queen. En daarmee heb ik eigenlijk alles gezegd. Zij straalde. Ja, zij straalde. was de, de koningin van het scherm. En dat is altijd gebleven tot het eind toe. En dat was in het begin al. En dan zullen nooit meer mensen zo zullen stralen zoals zij gestraald heeft. Maar dat was natuurlijk ook door een andere tijd. Want we hadden twee netten. En toen ik met Mies begon was er één net. Dus men moest kijken. En Mies was de moeder van... Van mm -hmm. de kijker. En Lies had het. En Lies wilde benzine. Nou, ze zal blijven uh, stralen. Ik dank je zeer, Fred Oster. Wij praten door in kunststof met Stef Biemans. Hij maakte de mooie serie Over de Rug van de Anders voor de VPRO. Wanneer is de eerste uitzending precies? Uh, aanstaande zondag, 4 maart. Ja. Uh. Um, je belicht daarin onder andere het neoliberalisme in, in tal van uh, Zuid-Amerikaanse landen, maar nog veel meer. Bijvoorbeeld, zeg je: een aflevering over mijn schoonmoeder. Ja, dat is, ja, dat is een. Ik, in Latijns-Amerika worden extreem veel grappen over schoonmoeders gemaakt, er wordt ook heel hard om gelachen. Mm -hmm. En uh, ik vroeg me eigenlijk af waarom dat is, want het, het is natuurlijk universeel dat mensen grappen of mannen grappen maken over hun schoonmoeders. Ja. Maar in Latijns-Amerika is het echt uh, niet normaal. Doe eens een goede een schoonmoeder. Ja, maar die maken ze niet. Maar het stomme is, dus dat ik, ik, ik lach wel mee. Dus dan zeggen ze, ja, mijn schoonmoeder is vandaag vertrokken... want uh, ik, zag, ik zag op een bezen met huis uitvliegen. Oké. Okay. Da dat is dan een grap, hè? En da Ai. Maar dan liggen ze helemaal dubbel. En, en ik lach dan mee. Ja. En, da gaat, dat en het eigenlijk gaat die aflevering er niet alleen over waarom zij daarom lachen, maar ook waarom ik daarom mee lag. Waarom doe ik dat? En waarom probeer ik een beetje een, een ja. mannelijke versie van mezelf te laten zien? Omdat als je daar niet om lacht... dan ga je eigenlijk aan de kant van de vrouwen staan. En dat ja. moet je niet doen. Nou, uh, verklaar je nader. Waarom lach je dan toch mee terwijl je zegt... ik verkeer eigenlijk liever met vrouwen? Ja, dat is denk ik uh, integratie of aanpassen. Maar masculine integratie dan ja. in dit geval. ja. Ja, omdat ik natuurlijk ook uh, leuk gevonden wil worden daar. En uh, uh, erbij wil horen. Maar hoe zou het werken, Stefan, als je, als, je, als je niet altijd zou meelachen en zou zeggen: jongens, uh, aanlegstekens, à la Mark Rutte, toe is normaal. Nou, ik ik heb twee kinderen. Mijn, mijn oudste kind is, uh, is mijn zoon, die is tien jaar. En toen hij klein was... Wat, wat, dat vind ik bijvoorbeeld heel lastig in de, het mannelijk zijn, de opvoeding. Want hoe voed je een jongetje op in een macho-cultuur? Uh, en toen hij heel klein was, was ik een keer voetbal aan het kijken met mijn vrienden. En ik was met hem een beetje leuk aan het doen. Met, hij was echt uh, nog geen één jaar... En ik uh, deed me zo. En toen zei, zei die jongens, die moesten lachen, die zeiden: Wat zit je nou als een mietje met het, met het kind te doen? En toen schrok ik, toen dacht ik: Oké, okay, dus, dus dit hoor je hier anders te doen. En toen uh, later uh, was mijn kind uh, aan het huilen of aan het zeuren. En, nou, en ik zei: Hé, hey, uh, idioot, doe eens normaal ik dacht dat hoort zo en toen zei, maar toen zei gelukkig zijn vrouw die zei Audrey die zei waarom wat zeg je nou want ze verstond dat idioot idiota. Mm -hmm. dat is, weet je dat lijkt op elkaar in het Spaans zei waarom noem je waarom noem je hem idioot ik zei ja, volgens, omdat ik net belachelijk ben gemaakt door mijn vrienden volgens mij, ik moet hem een beetje hard maken of in ieder geval klaarstomen voor de Nicaraguaanse cultuur en toen zei ze, ja, ben je helemaal gek geworden, je gaat er dan niet in mee. Mm -hmm. Het feit dat jij hem uh, leert hoe je ook je zachte kant kan laten zien... Ja. dat zal hem alleen maar dus, verder helpen dus, uh, als hij 16 is. En, en dan zal hij anders zijn dan andere jongens. Ja, en, dus, ja. Maar ik vind het wel... Het, het, dus die zachte kant is voor thuis en, en, en je schroomt niet dan. Maar ja. in de publieke wereld kijk je er toch wel redelijk mee uit, begrijp ik. Ja, ja. Ja, ik, ik, ja ik, ga, ik ga een soort van rechter op of breder lopen op sommige <lacht> plekken. Of, uh, en hoe, hoe kijken meest... ze dan aan tegen, tegen je tv-programma's? Want je maakt ook hè, lokale televisie in Irak. Ja. Vinden, vinden ze dan iemand die uh, zich goed heeft geïntegreerd... als het gaat om, om die macho kant? Of hebben ze dan toch uh, af en toe de indruk van... Oh, dat is wel een softie hoor, die Stef Biermans uit Nederland? Nou, op de, op toen ik een programma voor de Indie de televisie maakte, liet ik die zachte kant natuurlijk niet zien. Dus de, maar dan vo, bij dat programma vonden ze het vooral heel leuk... als ik uh, uitgleed of me versprak in het Spaans. Dan konden ze dan een beetje, een beetje slapstick om lachen. Ja. Die buitenlander die het wel probeert. Maar... Even een even een sfeer. Oh. Wat doe je als je verliefd wordt op een meisje uit Nicaragua? Dan pak je je koffers, stap je op het vliegtuig... klop je aan bij haar vader en vraag je om de hand van zijn dochter. Dat heb ik gedaan. En daarom woon ik nu in Nicaragua. Dat is best even wennen, want alles is hier anders. Hoe anders? Stuur mij een brief en ik vertel het je. Ik vind het zo mooi dat je stem ook veranderd is in de der ja. jaren. Ja, en dat, ik hoorde dus net dat Miss Baumban dat ook vond. Dat ze vroeger anders praten. En ik heb, dat, ik heb dat ook. Ik, ik, ik praat heel anders, ja. Hoe anders? Slow -mar. En ik denk dat ik een beetje, ik, ik had toen net bij Frans Bromet gewerkt, dus ik probeerde een beetje op hem te lijken. Ik denk dat dat het was, ja. Dus ik de, ik, en net toen ik dus Joost Prins en Nicaragua hoorde uitspreken... dacht ik ja, ja dat deed ik ook. En het was ook dit was een kinderprogramma. Ja. En dan uh, de, de, zei ik altijd heel overdreven: hoe is dat dan in Nicaragua? En dan, uh, maar ja. Dat, uh... En nu je deze serie maakt he, over de rug van de anders... Um, wil je dan ook dat we niet alleen kennis nemen van die landen... maar dat we op een andere manier ook naar onszelf kijken? Is er ook zo'n zo dubbellaag in? Ja, ja. In welke ja, ook... zin zou je dan graag willen dat we anders naar onszelf gaan kijken? Nou, kijk, het is... Je kan natuurlijk heel makkelijk denken dat het daar een beetje een zooitje is. En dat, en dat is in, in, op veel plekken ook wel zo, weet je? Veel van die linkse revoluties zijn ook mislukt. En, en, maar, veel van die rechts ook, overigens. Ook, ook ja, ja. En, um, maar er zijn ook wel dingen die zij echt beter begrepen hebben, denk ik, dan Zoals? wij. Nou, ze hebben wel begrepen hoe je het nog een beetje leuk moet maken met elkaar. Uh, volgens mij gaan ze. Uh, zorgzamer met hun oudjes om, heb ik het idee. Dat, uh, Doe dat zitten. is aan de hand van een illustratie uh, uit uh, Ecuador. Want het is een aflevering uh, die gaat over uh, de gezondheid in Ecuador. En het feit ja. dat daar nogal wat mensen uh, ruimschoots honderd kunnen worden. Ja, we zijn naar de vallei van het lange leven gegaan. En daar worden mensen inderdaad heel oud. Uh, en... Uh, we zijn daar op een, bejaar, een soort bejaardensociëteit gaan kijken. Waar mensen nog heel erg aan het dansen waren de hele dag. Hele oude mensen die dan op van die salsa muziek staan te zwingen. En dat was een bejaardensociëteit, maar geen bejaarde te huis. En die heb, je, die heb je bijna niet in ja. Latijns-Amerika. Eh, omdat de oudere mensen die wonen bij hun kinderen. Dus die. Uh, en dat valt mij wel op, ook in Nicaragua... dat het leven van oudere mensen of gepensioneerden en jongere mensen... maar ook kinderen, loopt veel meer door elkaar heen. Ja, dus ja. als ik naar een, naar een, een, een, een, een, een oudjaarsfeest ga... Uh, dan uh, rennen daar kinderen op de dansvloer. Maar er staat ook oma met haar uh, kleinkinderen te dansen. En ik denk dat we in Nederland... Uh, misschien wat meer in hokjes denken. Dus we denken van, oké, okay, als je oud, je gaat niet met je, met je oma oudjaar vieren... want het is niet cool of zo. Of mm -hmm. de, en, en in Nicaragua is dat veel minder, of eigenlijk in heel, nee. heel Latijns-Amerika. Ik, ik weet niet meer precies wie het tegen me zei... maar jij hoorde op zeker dag jouw vader iets heel opmerkelijk zeggen... over de ouderdom. Oh, over zijn eigen ouderdom? Ja... Ja, mijn vader die, die roept al jaren eigenlijk dat als hij eh, eenmaal in een rolstoel belandt... en niet meer voor zichzelf kan zorgen, dat wij hem dan het kanaal in moeten duwen. En dat zegt hij al heel lang, maar hoe ouder hij wordt, hoe vaker hij dat zegt. En wat en... zegt dat over, over, over dit land in jouw ogen, in jouw oren? In Nederland, over Nederland. Nou, ik denk dat dat onze Nederlandse manier ten eerste van plannen is. Dat je denkt van nou... Als waar is dat kanaal? Ja, waar is het kanaal en hoe zorg ik ervoor... Hebben je hier ook het... een kanaal voor? <laughs> ja, en, en hoe zorg ik ervoor dat dat vaststaat? Hè? Dat, dat, dat zal me toch niet gebeuren dat ik daar geen, uh, niet meer zelf over kan beschikken. Maar ook de maakbaarheid van het leven misschien. En, dat, en in Latijns-Amerika... Het heeft denk ik heel veel te maken met de katholieke invloed. Dus dan heb je weer die invloed van de Spanjaarden. Namelijk dat je het leven koestert. Hè? Vanaf het prille begin tot het grimmige einde. En dus de magie dat, die daarbij hoort. Ja. Maar ook, ik denk dat het ook wel iets eigens is van, uh, van die Zuid-Amerikanen. Dat ze gewoon. Uh, dat, dat, daar heb je het echt niet over met elkaar. Over mm. euthanasie. Daar maar het is ook dus meer mekaar omarmen. En, en helpen. Ja. Dat viel me ook op in wat ik las over die vuurland-uitzending. Daar werken daar in, aan die zuidpunt van Latijns-Amerika. Ja. Bolivianen. Die hebben dan duizenden kilometers ja. gereisd. Dat zijn in feite gastarbeiders. Ja. Nou, we weten wat voor sentimenten dat kan oproepen. Hè, in ja, deze ja, multiculturele ja. samenleving En ja. daar? Nou, daar werden ze gewoon met open armen ontvangen. En dat, omdat omdat Latino's die beschouwen elkaar als broeders. Dat zo noemen ze elkaar ook, onze Latino-broeders. En dat komt denk ik omdat ze de taal natuurlijk delen. Maar, mm -hmm. uh, en, en daardoor, uh, als, als, uh, als er een li nieuw liedje uitkomt van uh, Juan Luis Guerra... dan zing, zingen 500 miljoen Latino's zingen dat liedje mee. Dus dat, nee, maar maar naast dat... de taal, hè, of voorbij de taal, uh, heel, heel banaal... Uh, komt dat ook doordat ze nog in God geloven? Ja, Denk ik wel. Ja, hetzelfde geloof. Zelfde taal. Zelfde verleden met de Spanjaarden. En uh, hoe ze zich daar uh, van losgemaakt hebben. Hetzelfde verleden later met, met de Amerikanen die daar hebben gehouden. Dus maar dat dus is hebben dat, een gezamenlijke vijand. Uh, maar dus ook het gebod van behandel een ander zoals jezelf behandeld zou willen worden. Heb je naast de als jezelf. Want uh, dat staat niet voor niks in de Bijbel. Ja, misschien, ja, de, ja, nou ja, ze maken elkaar ook wel af daar. Dat, dat is niet ik, maar het is wel, maar het, het, een is, het is wel iets paradoxaler dan dat alleen, natuurlijk. Ja, want het, Maar het, ik heb een. De vorige serie die ik maakte ging over migratie naar, naar de Verenigde Staten. En daar viel het me ook al op dat uh, hoe daar op, in Mexico op migranten uit Guatemala gereageerd werd. Die werden ook gewoon ontvangen als van dat zijn onze broeders in nood. En die hebben. Het is, een, het is meer het gevoel van dat je met elkaar in hetzelfde schuitje zit, denk mm -hmm. ik. Stef, doe eens een bekentenis. Hoe kan het dat, dat in, in een serie over het continent Zuid-Amerika... dé economische motor van uh, dat uh, continent Brazilië ontbreekt? Ja, ik spreek geen Portugees. Ja. Dat is één... Ja, is dat niet uh, een ben, maximaal ik... overtuigende journalistieke... inhoudelijke afweging? Maar... Nee. <laughs> nou, ik heb, ik heb één keer iets in uh, Brazilië gemaakt. vond ik heel lastig. Ik, ja. uh, had, ik, ik heb Portug uh, toen Portugese les genomen. En uh, kreeg kreeg ook een oortje in met, uh, met een uh, Portugese vrouw... die dan simultaan mee vertaalde. Oh, ja. Dat was niet te doen. Ik kreeg geen contact eigenlijk met die mensen. En... En sindsdien bedacht ik... Uh... Maar kan je zoiets belangrijks uit zo'n serie weglaten? Is toch een beetje de advocaat van de duivelachtige vraag... die er dan ter tafel moet komen. Dit is toch nou, de ja. motor? Ja... Nou, dan, dan gaat de serie gaat over het Spaanstalige gedeelte ja. ja. van Zuid-Amerika. Ja. Meneer is ook in inhuurbaar voor bruiloften en partijen. Kan ja, zich ja. er altijd wel met een grap van Ja, Een ja. Ja. Ja. ja. Maar zou je het uh, misschien toch op den duur eens moeten gaan leren... of, uh, of, of, of ja, op een andere handige manier oplossen? Want kan je maar om Brazilië heen blijven gaan... als je daar zoveel werk doet als je het doet... Uh, nee, nee, ja, nee, ik zou inderdaad nog meer lessen kunnen nemen... Uh, ja, dat, dat, ja het, nee, je hebt wel gelijk. De Spaans sprekende landen beginnen op te raken. <lacht> dus ik moet even maar, nog maar kijken wat ik hierna ga doen. Ja. Wat, wat, wat begrijp je nou na al die jaren nog steeds niet? Je bent getrouwd met de Audrey Nicaraguaanse. Je, je, je hebt kinderen. Je, je, ja, die gaan daar naar school. Je, je gaat op in de, in de bevolking. Je hebt je eigen programma's. Ook op een, een Nicaraguaanse tv. En toch is er iets waar je geen vinger achter krijgt. Wat is dat? Oeh, dat is wel moeilijk hè? Ja. Uh, waar ik nog... Ja, waar ik mee worstel is wel het geloof. Maar dat is meer... Ja, maar het is niet dat ik daar... Ja, misschien is het wel dat ik daar geen vinger achter krijg. Dat ik niet snap hoe je... Ja, hoe, da, hoe Eigenlijk snap ik niet hoe ik daar zelf mee om moet gaan. Dat is het meer. Het wringt in mijn huwelijk. Het, het, het, in welke zin dan? Nou, mijn vrouw is heel katholiek. En... Uh, um, en ik kom uit een uh, atheïstisch nest... van uh, twee ouders die zich afgezet hebben... tegen hun eigen katholieke geloof van thuis. En, we, en ik merk dat, ik, dat mijn zus en ik opgevoed zijn met het idee... dat niet, niet, niet eens dat, dat je niet in God hoeft te geloven... Of dat de, maar eigenlijk dat het uh, christendom niet deugt. En, en dat merkte ik eigenlijk pas toen ik in Nicaragua ging gaan wonen... omdat ik een soort vreemde. Associatie had bij ieder Jezusbeeld dat ik zag. Een soort van een soort lacherig gevoel. Mm, niet serieus te nemen. Nee, terwijl maar, maar bij een Boeddha-beeld heb ik dat niet. Of bij. bij uh... Of bij de islam heb ik dat ook niet. En hoe is het en dan dat... voor jou echt om te weten dat jij eigenlijk neerkijkt op dat geloof? In ieder geval intellectueel. Nou, daar rekenen ze mij op af. Dat ze zei van het is niet. Je, je, eigenlijk heb jij ook een geloof. Namelijk, het atheïsme is ook een geloof. Je, je gaat gewoon paal er tegenover staan. Je, eigenlijk wat ik zeg dat iets zo is. En jij zegt. Nee, het is zo niet. Het is ook een dogmatische attitude. Ja. Dus toen heb ik me. Uh, ik noem mezelf nu ook geen atheïst meer, maar een agnost. Want dan kom ik verder mee. Zowel in mijn huwelijk als, in, als op straat. Maar, maar dus, om, om, om, noem je jezelf zo omdat je het ook daadwerkelijk bent of bent geworden? Of ben omdat je milder, denkt, het is handig ja, om manoeuvreren zo? Ik denk beide. Ja, nou, ik ben wel milder geworden. Want ik, om de, ja, omdat dat heb ik op vuurland geleerd. Als je weet waar je vandaan komt, weet je ook waar je naartoe gaat. En toen ik ontdekte dat waar dat bij mij vandaan kwam. Dat dat bij gewoon eigenlijk. Ja, vooral bij mijn vader hoor, meer dan van mijn moeder. Mm -hmm. uh, dat die, die blik op het christendom, dat negatieve. Toen ik erachter kwam waar dat vandaan kwam. snapte ik ook meer, iets beter hoe ik daarmee om kon gaan. Dat ik daar ook wel milder over mocht zijn. Mm -hmm. um, ja. Maar het blijft, een, het blijft een moeilijk punt. Gewoon. Dus en dat... hoe los je dat dan op met kinderen? Als je, als je eigenlijk denkt, ja, die, die nonsens over Jezus aan dat kruis... Enzovoort enzovoort. en zo verder. En ouderen ja. denken, ja, dat is hartstikke belangrijk. Ja. Uh, hoe, hoe doe je dat dan in de opvoeding? Nou, ik moest voordat ik met haar trouwde, moest ik bij de, bij de bisschop komen... en een uh, document ondertekenen waarin ik beloofde... dat ik een katholieke opvoeding zou respecteren. Bij de bisschop maar liefst? Ja, bij, ja echt bij de hoofd uh, in Managua moesten we met z'n tweeën op gesprek. En, uh, Hoe was die überhaupt te weten gekomen, de goede man, dat, dat, dat in de Nou, uh, zich... Anders kon je niet trouwen voor de katholieke kerk. Aha. Dus, die, dus dat, ja. uh, dat moest. En... Uh, toen. Uh, maar. Dus ik heb dat. Ik denk. zeven jaar volgehouden. Mm -hmm. en totdat ik. Uh, toch begon te denken. Ja, maar. Ik moet ook wel iets meer. van, van mijn geloof mee gaan geven. En dan. Uh, en ook omdat mijn kinderen wel vragen begonnen te stellen, natuurlijk. Van waarom ik niet geloof en, uh, en, en waarom ik niet mee naar de mis ga. Want ik, in het begin ging ik nog wel mee, maar mm. nu doe ik dat eigenlijk niet meer. Nou, wel als het een leuke tv-scène oplevert in een nieuwe serie. Toen wel, ja. Ja, <lacht> ja. ja. ja. en... De, en uh... Maar ja, ik, ik vind het heel lastig. Ze geloven nu niet meer in Sinterklaas. Dus toen greep ik mijn kans. Ze zei ik, nou, er zijn wel meer dingen... waar je Aha. op een gegeven moment niet meer in kunt Zij geloven. Zijn waar Audrey bij was? Nee. <lacht> nee. <lacht> <lacht> nee. Ja, ja het, is een, het is heel moeilijk. Het is, ik weet niet of... Ze zeggen toch wel dat twee geloven op een kussen... daar slaapt de duivel tussen. Maar ik weet niet, misschien is dit nog wel moeilijker. Als, je, als er één iemand niet gelooft... Ja. Ja. Ik heb er nog eentje, Stefie. Uh, je, je hebt hele mooie voice-overs in, in, in, de, in deze serie. Uh, voice-overs die in de verleden tijd gesteld zijn. Hè? Ja. Ik dacht toen of moest ik dit of dat. Hè? Dat werkt heel poëtisch. Wanneer ga je schrijven, man? Uh, ja, dat weet ik. Ik wilde vroeger schrijver worden, maar ik... ik, uh, ik ja. Je bent ooit ten huizen van Ronald Gippard gesignaleerd... Nou, niet, ja, niet bij hem thuis, maar op een lezing. Hij, hij ging voorlezen en ik wilde, ik wilde zoals hij worden. En ik had hem opgewacht met een paar, uh, andere, met een paar studenten... die volgens mij het bed met hem wilden delen. Mm -hmm. hè, die, en, ik, en toen zei ik van, want ik woonde in Utrecht, studeerde journalistiek... en ik wilde schrijver worden en ik zei, mag ik met u meerijden? Uh, ik heb een lift nodig naar Utrecht. Hij zei, ja dat mag. Hij had een hele mooie oude auto. Keurig u dus. Ja, en toen heb ik uh, best wel veel aan hem gevraagd over het schrijverschap onderweg. En uh, ook gevraagd of ik hem wat verhalen mocht sturen, dat mocht. Mm. Ik schreef toen fictie uh, dingen, korte dingen, uh, hele rare dingen. En die stuurde ik naar hem op en uh, toen heb ik hem daarna nog drie maanden later gebeld. Zei: ja, Ik moet je bekennen dat het op een grote stapel is beland. En ah. dat ik. En toen, uh, nou, toen werd er televisie. Zijn er nog wel eens ambities dat je denkt... nou ja, ik, ik stuit hier op zoveel mooie verhalen in dat Latijns-Amerika. Nou, ik heb wel eens met, met uh, uh, ja, uitgeverijen overlegd... die vroegen van uh, heb je wel eens gedacht aan het geschreven woord... Het was heel leuk. Uh, die hebben ook boeken opgestuurd naar Nieker ter inspiratie. En, en die maar, heb jij weer niet gelezen? Jawel. Oh. <laughs> <laughs> jawel, maar het komt er nou niet van. Ja, het televisiewerk slokt je dan op. Ja, het is Zo, magnetiserend. Ja, het... Misbouwman wist er alles van. Ja. Uh, Step Iman, dat komt er op je tegel? Ja, een Spaanse tekst. Mag dat ook? Ja. Als je okay. de vertaling even poëtisch uh, meegeeft als je... Hij heeft teksten schreef voor deze serie. Okay, ik, uh, moet ik hem eerst opschrijven? Of nou, roept u maar. We okay. hebben nog 29,3 seconden. Dus. Oké, okay. adaptarse es la clave de la felicidad. Weet je wat dat betekent? Het laatste, dat ontging me niet helemaal, dat felicidad. Maar ik moet toegeven dat de aanloop niet 100% helder was. Het aanpassen is de sleutel tot geluk. En dat heb ik van een man in Ecuador geleerd. Ja. Dus die zei... Als je je aanpast aan de situatie, dan zul je gelukkig zijn, zowel rijk als arm. Het is niet onopgemerkt gebleven. Dank. Dank meneer Biemans. Dit was aflevering 4185. Morgen regisseur Alex de Ronde over zijn documentaire Doof Kind, winnaar van de publieksprijs op het IPVA. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen.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 met Mies Bouwman is Nederland de koningin van de Nederlandse televisie verloren. Dat zei premier Rutte. Hij zegt geschrokken en bedroefd te zijn. Ook uit de mediawereld klinken verdrietige reacties. Freek de Jonge, een vriend van Mies Bouwman, noemde haar een geweldige moeder voor haar kinderen en een beetje voor het hele volk. Mies Bouwman overleed vanmiddag thuis in het bijzijn van haar kinderen. Ze is 88 jaar geworden. De politie heeft in Den Haag duikers ingezet... in de zoektocht naar de vermiste Rotterdammer Orlando Boldewijn. De duikers hebben gezocht in een plas in de Haagse wijk Ippenburg. In die buurt is hij voor het laatst gezien. De 17-jarige Boldewijn verdween ruim een week geleden... na een internetdate. En in Amsterdam zijn in het Olympisch Stadion de sporters onthaald... die op de Olympische Winterspelen in actie zijn gekomen. Ze werden daar gehuldigd. Een aantal schaatsers was er niet bij en is in Azië gebleven... vanwege het WK-sprint dat wordt gehouden in China. NPO Radio 1 Human ze we ook Brainwash Radio Met Stefan Sanders Ja, wat hebben Massale scholierenprotesten in Amerika Iraanse vrouwen en Oxfam Novib seksfeestjes Met elkaar te maken We hopen er vanavond achter te komen Hartelijk welkom bij Brainwash Radio van Human. De maandelijkse nieuwsanalyse waarin we orde proberen te scheppen in de chaos. Om zo onze hersenen een beetje schoner te spoelen en breinwasje te geven. Elke laatste maandag van de maand vragen we onze gasten... welk nieuws in hun hoofden is blijven rondzingen. Vanavond gaan we luisteren naar columns, verhalen en observaties... van schrijver Nia Weijers, filmjournalist Gabi Keizer... en politicoloog Pijman Jafari. Ze is bekend van haar boek De Consequenties... en verbaast zich in haar maandelijkse column voor Brainwash Radio... over groot en over klein nieuws. En deze keer wil Nia het hebben over protest. En wel over dit protest. We willen gunreform. We willen sense gun laws. We willen stronger mental health checks en background checks... to work in conjunction. We willen een better age limit. We willen privatized selling to be completely reformed... so you can't just walk into a building with $130... and walk out with an AR-15. We want change. We want change. change. Dat waren de laatste woorden, Nina Wijers. Naar wie hebben we geluisterd? Oh, God, is dit een. Uh, is dit een uh, <laughs> Ik weet niet. Een van de scholieren van, van, de, van de Never Again-beweging uh, moet dit zijn. Ja. Um, ik weet, daar, ik weet niet precies wie deze is. Maar in ieder geval, maar zij staat voor zij, dat massale protest... van ja, scholieren in ja, ja. Amerika. En daar wil je het ook over hebben. Ja, over de beweging die eigenlijk heel snel is ontstaan... na de shooting, uh, nog geen twee weken geleden. In Florida. In Florida, ja. Dat horen we zo. In 1987, hij was toen elf jaar oud... Ontvlucht hij geboortland Iran vanwege de oorlog met Irak. Hij is nu docent aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar de Iraanse olieindustrie. Pijman Javari. En ook hij gaat het hebben over protest, begrijp ik. Ja, over de protest van Iraanse vrouwen afgelopen weken... die uh, nou ja, uh, tegen de verplichte dragen van hoofddoek uh, protesteerden. En ik ga het ook op basis daarvan hebben over waarom ze moedig zijn... en ook uh, ja, hoe moed eigenlijk afhangt van waar je bent. Nou, dat belooft veel. Tot zo. Uh, hij is filmjournalist, vertelt over de actualiteit aan de hand van de film... en deze keer ook over een boek, Gavi Keizer. Hij gaat het hebben over Apocalypse Now... gebaseerd op het roman Heart of Darkness. Ja, dat is, een hele, uh, dat is echt een klassieker, die film. Waarom heb je die van uh, stal gehaald? Toen ik Gary... de verhalen las over de, uh, het uh, Oxfam-schandaal... seksversies op Haiti door de hulpverleners... kwam dit verhaal een uh, eens bij me op. Ik denk dat er allebei dingen uh, ontzettend veel met elkaar te maken hebben. Ga je gang. Ik ben heel benieuwd naar je vaart. Ik zei het al, het Oxfam-schandaal... Um, gaat over hulpverleners die seksfeesten hielden... na de aardbeving van 2010... doet bij mij de haren reizen. Niet zozeer vanwege de omvang van die vergrijpen door de hulpverleners... maar doordat de geest van hem zo nadrukkelijk aanwezig is. De witte man die in de uithoeken van een rampeland... compleet losraakt van de beschaving... En het eigen, uiteindelijk zijn eigen morele falen in het gezicht staat, Zijn hart der duisternis. Dat verhaal kwam bij mij op. En ik heb het natuurlijk over Mr. Kurtz. Hoofdpersoon in Joseph Conrads beroemde roman. Heart of Darkness uit 1902. Die speelt zich af in de <coughs> Congo vrijstaat. Toen bezit van de Belgische koning Leopold. Maar ook uh, heb ik het over... Uh, Colonel Kurtz, een Francis Ford Coppola's filming van Conrad's roman Apocalypse Now uit 1979. Bij de vormen van het verhaal, Coppola situeert zijn um, filmversie tijdens de Vietnamoorlog, uh, opent Conrad ons de ogen. Hij laat zien wat er gebeurt als we het laagje vernis wegkrassen over wat we beschavend noemen. Je leest er nog eigenlijk bijna dagelijks over die nieuwe beschuldigingen van vergrijpen door hulpverleners in Haiti, maar ook maar ook elders. En um, even heiverenwekken vind ik de reacties. Het is net alsof we niet kunnen bevatten dat mensen zoals wij in staat zijn tot dit soort um, uh, wandaden. En de, opvallend vond ik een, een tweet van de Cambridge classic, uh, classicus uh, Mary Beard, beroemde academicus. En zij schreef naar haar tweet... Ik vraag me af hoe moeilijk het is in een rampgebied... beschaafde normen en waarden te handhaven. Nou, het land was te klein toen zij dat uh, uitstuurde. En ze werd meteen gebrandmerkt als een neocolonialist... die het gedrag van witte hulpverleners probeerde goed te praten. En toen dacht ik, het ligt zo voor de hand toen ik Mary Beard las. Voor een antwoord op haar vraag moeten we op zoek gaan naar Kurtz... Zoals Marlowe die in uh, Conrad's roman Heart of Darkness naar de Congo reist. in de filmversie Willard die in Vietnam op zoek gaan, gaat naar kolonel Kurtz. Ik volg nu even het verhaal zoals Conrad hem geschreven heeft. Aan het begin van Marlowe's riviertocht stuit hij overal op falende westerse inspanningen. Op de oever liggen machinerie in stukken gevallen. En hij ziet um, werkers langzaam sterven, hun lichamen als Zoals Conrad schrijft, zwarte schaduwen van ziekte en hongersnood... en de groene, troefgeestige duisternis. En die Marlowe heeft een missie. Hij moet Kurtz terughalen. Kurtz is een agent van een Brusselse handelsonderneming. En Marlowe noemt hem een hoogst merkwaardige man. Want niemand doet zo kundig als hij zaken met de natives. Niemand haalt zoveel Ivoor terug naar Europa als Kurtz. Maar er is... Iets met deze Kurtz gebeurt. Want Mr. Kurtz hanteert inmiddels unsound methods. Maar zelf vindt hij van niet. They told me that you had gone totally insane. And uh, that your methods were unsound. mijn I don't see any method at all. We horen Marlon Brando als Kurtz in Apocalypse Now. En Martin Sheen als Willard, die dus helemaal geen methode kan vinden in wat Kurtz doet. Hij ziet alleen maar waanzin. En dat zien we ook terug in de film in uh, Kurtz's Compound. Overal hangen afgehakte hoofden, prachtige meisjes, dienstmaagden, verzorgen hem. En in een roman heeft Kurtz zelfs een minares. Uh, uh, Conrad beschrijft er als volgt: een wild and gorgeous apparition of a woman. Een beeld, gewoon een wilde vrouw. En op een pamflet in, in zijn kamer worden geschreven door Kurtz, namelijk: exterminate all brutes, wis alle barbaren uit. Interessant is dat het niet altijd zo was bij Kurtz. In de roman heeft hij nog een verslag opgesteld... een opdracht van een Europese humanitaire organisatie... genaamd The Society for the Suppression of Savage Customs. En Marlowe heeft dat gelezen... en hij vond het een toonbeeld van welwillendheid en altruïsme... Met andere woorden, in het vreemde land, een, een rampgebied in veel opzichten... en al helemaal vanwege de invloed van dat imperialisme in die tijd... is van Kurtz's idealisme zijn ideeën over beschaving en hulp niets overgebleven. En dus raakt de classicus Beard, Mary Beard de, de kern. Het Oxfam-schandaal plaatste de houdbaarheid van onze beschavingsnormen onder het vergrootglas. Die normen zijn angstwekkend broos. En dat zien wij bij Conrad en bij Coppola in de film. En een verschrikkelijke waarheid is het... die Kurtz in de Congo ontdekt. Namelijk, de barbaar leeft in zichzelf. Net zoals in Kurtz in Vietnam. Vandaar die beroemde stervenswoorden van Brando Kurtz dus... die in de film fluistert. Uh, hij, hij fluistert die woorden. Want stel je voor dat iemand die woorden zou horen... en die woorden zei... Zijn. De verschrikking. De verschrikking. De horror. De horror. Gavie Keizer. Een fantastische koppeling tussen. de Oxfam Loof Seks schandalen. Joseph Conrad. Het beroemde boek Heart of Darkness. en Coppola's film Apocalypse Now. Um, nou, weten we via de kranten dat Oxfam Novib <coughs> pardon, al 1700 opzeggingen heeft gekregen. En na de eerste weken, nadat die berichten bekend werden... daarna zijn, ges zijn ze gestopt met, met tellen. Ja, het is wel begrijpelijk. Mensen die lid zijn, geld doneren. En die zeggen, nou ja, hier ga ik mijn geld niet aan besteden. Maar ja, wie zijn hier de werkelijke slachtoffers? Wat, wat denk jij? Het, het is, allebei is begrijpelijk dat je zegt, ik wil geen geld meer geven. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk dan toch mensen elders... Het slachtoffer. Ja, dit is inderdaad heel lastig wat die Mary Beard heeft getweet um, over wat er gebeurt met, um, met onze beschavingsnormen. En ik denk dat de mensen die een lidmaatschap uh, opzeggen, misschien iets, dat misschien iets te snel hebben gedaan. Want je vraagt wie de slachtoffer zijn. Ik denk in eerste instantie de mensen in die, in die ramp, rampenlanden. Die zijn natuurlijk altijd het eerste slachtoffer en ze hebben ons, onze hulp nodig. Alleen um, vind ik dat er te weinig aandacht was voor wat er. Um, wat er met die hulpverleners gebeurde wanneer ze geconfronteerd werden worden met onuitsprekelijke misdaden. Dat, dat, dat, dat zeg je eigenlijk, hè? Dat trof dat, mij. Ja. Dat op het moment dat jij als hulpverlener in zo'n situatie terechtkomt, ja. die behoorlijk ongewoon is, zeker als je uit Nederland komt, of waar ook uit Europa vandaan komt. Dan, ja, dan sta je niet voor jezelf in. En wat ik zo interessant vind aan, het, aan de koppeling met het verhaal is dat Coppola of, of Conrad en Coppola natuurlijk ons eigenlijk vraagt om te kijken wat wij als beschaving zien, hoe sterk onze eigen beschaving is. Um, als wij onder Europese omstandigheden een beschaving uh, um, oprichten of, of, of, of hebben of noemen, um, is dat ook houdbaar als die, die voorwaarden voor die beschaving um, wegvallen. Dus nee, ik kijk ook even naar de buurman. Pijman, Javari. Ja, ik bedoel... Ik ben het erg eens dat die slachtoffers natuurlijk daar zijn. Hè, en dat, dat die wel geraakt worden. En dat we niet te snel moeten handelen. Ik bedoel, ik, ik snap echt de morele verontwaardiging. Want dat is, dat is groot. Maar ik vind uh, dat verschil inderdaad... ook van daar en hier ook interessant. Hè, van wat vinden we beschaafd. En dat het volgens mij niet alleen is dat die beschaving zeg maar, daar onhoudbaar wordt. Maar dat het, zoals je in het begin al zei... onder het oppervlak... Uh, kunnen we ons afvragen van... hoe beschaafd zijn wij zelf eigenlijk? We hebben ook de voorbeelden van Abu Ghraib gehad... in Irak, hè, waar de martelkampen er waren. Uh, je ziet wat er nu in de VS is. Hè, dus ik, ik, mijn, ja, ik kijk echt... met verbazing toe. Hè. Dus de uh, uh, leider van de... beschaafde wereld, de VS. En dat je... Dat, dat dit soort dingen daar gebeuren. Maar en goed, is, is de daar... verbazing, ik, ik kom even in de reden, is verbazing nou het woord? Want eigenlijk hadden we wel kunnen weten, of in ieder geval kunnen ja. begrijpen, dat mensen onder hele excessieve situaties ja. excessief gedrag dan. vertonen, niet Weijers. Ja, uh, nee, maar dat, dat want, want Gabi zegt, hè, de, de, onze normen blijken heel broos. Uh, en en, en wat, wat waar ik ook aan moest denken is, hè, dat, dat wordt altijd gezegd over hè, imperialisten. In het, in, aan de randen van het Rijk zijn de, hè, waren de Briter, Britten, Britten altijd Britser dan Brits. Ik weet niet meer wie die dat precies zijn, maar. Um, uh, ik, ik weet niet of niet alleen de, de, de normen onhoudbaar of broos zijn... Die we, die we dan daar gaan toepassen... maar of het barbaarse niet al in de norm zelf zit. Dus snap je wat ik bedoel? Dus dat het, dat het eigenlijk nog eens een stap... Zeker, dat is wat Conrad overschreef. Dat, hij hij bekritiseerde in zijn roman niet alleen het imperialisme... maar ook een ander werk van hem... had hij het over um, um, uh, het, het, het, het, het, de globalisering bijvoorbeeld. heeft hij ook dus het hele kapitalistische systeem... Onder zijn, onder zijn groot glas en hij liet zien dat. dat, dat inderdaad, wat je, net wat je zegt. Het probleem zit hier bij ons. Precies. Ja, er was een prachtig woord voor: hè? The White Man's Burden. Ja, dat is ja. de, de, de last van de witte ja. man of de blanke man, hoe je het ook wilt noemen. The White Man's Burden. Ik laat het hier even bij. Uh, we gaan naar muziek. Gabi, en jij <laughs> hebt iets uitgezocht. Dus je mag het ook aankondigen. Ja, het is dus, uh, het nummer natuurlijk. Het begin van Apocalypse Now. Uh, the Doors met The End.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 zijn die, die bladen van de helikopter vanuit Apocalypse Now... waardoor dit lied zo ontzettend bekend is geworden. The Doors waren dat, met The End, die ontzettend beroemde film. We gaan luisteren naar politicoloog Pijman Javari. Um, eigenlijk hadden we jou al veel eerder willen uitnodigen vor, vorige maand. Maar toen zat je in Iran. Het zat je vast vanwege een, een sneeuwstorm eind januari. Um, wat, wat deed jij toen op dat moment in Iran, jouw geboorteland... Um, ik geef een vak aan de Universiteit van Amsterdam en als onderdeel daarvan waren we met de studenten dus naar uh, Iran en dat was ook wel spannend omdat het echt volgde na die protesten in januari, dus dat vonden de studenten en ik <laughs> nogal spannend om dan naar Iran. Uh, Teheran te gaan. Maar gelukkig is dat via de universiteiten... Uh, en is dat dus uh, creëert ook wat uh, veiligere uh, uh, connectie. zeg maar. Heb je er daar heb je daar iets van meegemaakt met jouw groep studenten? Nee, van die protesten gezegd, van vrouwen? Niet, en... niet van de protesten. Uh -huh. Want uh, uh, ook voor we gingen zei ik dat uh, uh, vaak op de radio... Kijk, Iran is een heel groot land. Uh, 81 miljoen inwoners. En ja, er waren protesten, die waren significant, maar dat betekent ook niet dat ze overal waren. En bovendien, toen wij er waren, was dat een beetje weg, uh, weggeëpt. Maar wat je wel vo uh, uh, uh, voelde, is gewoon de ontevredenheid hè, die er onder de mensen uh, leeft. En ook de gesprekken met de studenten, dat kwam er uh, zeker in terug. Is het dan ook zo dat mensen, dus veiligheidsdiensten, extra zorgvuldig zijn als jij met Nederlandse studenten aankomt uh... in zo'n situatie? Nee, ik bedoel niet, niet op die manier, want uh, het was aan de universiteit en de studenten, Iraanse studenten daar, zeiden ook behoorlijk kritische dingen over hè, uh, hoe ze het vonden gaan, gebrek aan vrijheid, uh, sociaal-economische problemen. Dus er kan heel veel in Iran ook gezegd worden, maar er zijn allemaal rode lijnen die niet gepasseerd worden. Uh, moeten worden. En als je die wel passeert, ja, dan krijg je wel denk ik uh, iemand uh, <laughs> uh, naar binnen lopen. Ja. Wat, wat, wat is er nou aan de hand met die protestenvrouwen tegen ik zeg maar even de hoofddoek? Zo, zo vat ja, ik het even precies. samen. Ja, want dat was eigenlijk voor mij afgelopen weken, dat volgde na die grote protesten, volgde een beetje de protesten van de vrouwen die op een drukke straat uh, uh, op een elektriciteitskastje uh, gingen staan en een hoofddoek aan een stok hingen. Als protest tegen het verplicht dragen van de, van de hoofddoek. Uh, en ja, dat is heel erg in de media natuurlijk geweest. Ik zie dat op sociale media dat ook gedeeld wordt. En men vindt die vrouw heel erg moedig. En dat vind ik ook. Ik bedoel, uh, want dat heeft consequenties hè? als je dat doet. Je wat, wordt, wat voor consequenties? Je wordt gearresteerd. Huh? En bij die arrestaties gaat het er soms ruw aan toe. Uh, afgelopen week uh, zijn bij twee vrouwen bij een de pols gebroken, bij de andere de been. Uh, dus ik vind die vrouw ontzettend moedig. Dat ze dat, dat wetende, uh, is er elke week weer iemand die dat doet. Uh, en ja, dat vind ik behoorlijk, uh, behoorlijk moedig. En dat deed me wel denken over... ja, maar wat is eigenlijk uh, moedig zijn? Nog even tussendoor. Ja. Want Wat mij zo fascineert is ook dat... Uh, er is natuurlijk dat radicale protest nu. Ja. Maar er is eigenlijk al jarenlang is er iets bezig... dat Iraanse vrouwen die hoofddoek steeds ietsje naar achteren schuiven... zodat er steeds iets ja, meer ja. haar te zien is... zodat ze net niet bekeurd worden. Ik bedoel, dat vind ik zo interessant. Ja, zeker. En, en dat is dus, heeft ook een beetje met de timing te maken... van waarom gebeurt dit dan? Hè? Want het is al uh, heel lang, bijna 40 jaar... dat die hoofddoek verplicht is... Dat is eigenlijk dus een opeenhoping van al die protesten van vrouwen. Dagelijkse protest dat je toch uh, die grenzen wegdrukt. Hè? Die hoofddoek steeds achter, uh, naar achteren uh, trekt. En uh, daarmee meer grens, uh, die grenzen oprekt als het ware. En je en bleef bij, bezig. Hè? Dus je gaat naar je werk, je gaat sporten, je gaat naar de universiteit. En dus wat de Iraans-Amerikaanse socioloog de politiek van het zijn noemt. Door er te zijn, gewoon jezelf te blijven zijn, win je ruimte voor jezelf. En ook ietsje meer haar... als vrouw. En ietsje, ja. de ja, situatie haar van die zien. vrouw is verbeterd... dankzij die dagelijkse uh, strijd. En, en dat zei, heeft ze nu... op dat punt gebracht. Je zei moed. Ja. Wat, wat wil je daarover vertellen? Nou, waar, waar, waarom dat uh, moedig is... en waarom we... Uh, kijk, moed... Uh, uh, is eigenlijk op het moment dat je uh, angst voelt... en toch daar niet aan toegeeft en voor het goede kiest. Dat is tenminste zoals Aristoteles, uh, uh, Griekse filosoof, dat uh, definieert. En, en, en waarom zouden we Aristoteles niet geloven? Dat, en waarom zouden dat, we Aristoteles dat, niet ja, geloven? Ja. Ik uh, Veel dode mannen moet je op hun woord geloven. <laughs> <laughs> en uh, hij verbindt er ook drie voorwaarden aan. Die zegt van, kijk... Uh, het is moedig op het moment dat het goed getimed is. Op het moment uh, dat je uh, uh, op de juiste motivatie hebt. En het ook op de juiste wijze doet. Uh -huh. En die timing hebben we het nu eigenlijk over gehad. Hè, van waarom het uh, goed getimed is van die Iraanse vrouw. Want het uh -huh. komt na al die protesten. Uh, de motivatie is erg goed. Omdat ik denk van die vrouwen gooien het op het recht van keuzevrijheid. Want ik heb ook heel veel uh, politici in Nederland van Geert Vilders of Thierry Baudet ook die protesten zien omarmen. Kreeg ik ongemakkelijk gevoel bij. Omdat ik dacht van kijk ze doen alsof dit een soort van kruistocht is tegen de hoofddoek of tegen zelfs de islam. Maar die vrouwen gaat het echt om de keuzevrijheid. Want die, al die vrouwen hebben ofwel een zus of een moeder of een vriendin die wel de hoofddoek willen dragen. En door het juist over keuzevrijheid te hebben... krijgen ze ook steun uit de religieuze hoek. Dus bijvoorbeeld een islamitische feminist... Uh, heeft onlangs uh, zich solidair verklaard met hun acties. Maar is het niet dus... altijd zo dat je... Ik bedoel, er is die prachtige zin die zegt... kijk, een, een schrijver schrijft een boek... Maar een schrijver kan zijn publiek nooit uitkiezen. Zo is het ook met protesten. Ja. Die vrouwen protesteren, dat ja. lijkt me allemaal buitengewoon terecht. Zeker. Maar de bijval nee. die je krijgt, die kan je niet zelf uitzoeken. Nee, nee, nee, maar, maar dat... daarom dus zeker. En dat is dus, he, daar ligt het niet aan. Wat ik probeer te zeggen is wel dat de motivatie van die vrouwen anders is. Hun motivatie is niet tegen de hoofddoek of religie aan zich... maar die keuzevrijheid. Voor de keuze. Voor de keuze, en ik denk dat dat ook goed is... want dan krijgen ze ook die religieuze vrouwen mee. Het moet een land zijn waarin je gewoon de keuze hebt... Uh, en dan uh, tenslotte ook die uh, wijze. Want het gaat echt over civil, civil disobedience. Hè, wat we ook in de VS zien. En, dat het gaat om, ja. precies, en op straat die macht uitdagen. En dan kom ik dus bij een ander element. Wat ik aan die definitie van moed <lacht> zou willen toevoegen. Dat moed altijd ook betrekking heeft op geografie. Dat het politieke geografisch is. Namelijk dat het in een bepaalde context. Iets wat moedig is hier niet moedig kan zijn. Kijk, Noem eens een ik, voorbeeld. Nou, in Nederland kunnen wij... Kritiek hebben op de Iraanse regering. Daar hoef je niet heel veel moed voor te hebben. Ja, wel in... als je trouwens een Iranier bent, hè? die ja. vaak nog naar Iran wil. Maar goed, zeker, zeker. Ik kan dat heel ik makkelijk doen. Ja, nee, daarom. Dus ja. jij ondervindt daar moeilijkheden zeker, van. Zeker, maar ik het niet algemeen. meteen. Ja. En in Iran zelf, kritiek leveren op de VS bijvoorbeeld, behoeft ook niet heel veel moed. Want dat is zeg maar. Dat doet iedereen. Dat toch? doet iedereen ja. daar de regering, zeg maar. Dus dat, dat, dat uh, uh, uh, verschilt echt. En um, ook het, het voorbeeld van de hoofddoek zelf. Kijk, uh, in Nederland, uh, we hebben vandaag net het voorbeeld van het meisje dat Emmeloord uh, uh, hoofddoek van het hoofd getrokken was uh, en eindigde met een uh, hersenschudding. Dus het kan zijn dat die Iraanse vrouwen eigenlijk, als ze hier in Nederland wonen, aan de kant van die meisjes, aan dat meisje zouden staan en zouden zeggen, ik ga de straat nu op om eigenlijk voor het recht van dat meisje op te komen, dat zij wel hier de hoofddoek. Uh, macht dragen. Of dat zij het over de... Uh, loonkloof zouden hebben... tussen een man en vrouw in Nederland. Of dat ze zich bij de uh, campagne... MeToo zouden aansluiten. Dus wat moedig is... is heel erg uh, afhankelijk van hoe dichtbij... de macht en het onrecht je zit. Nou, eigenlijk zeg je nu, als ik je goed begrijp... Herman uh, Javari, moed is... geografisch gebonden. Ja. Dus er bestaat niet zoiets als universele moed. Nee. nee? Ware moed... Uh, ontsluit zich... ...in de nabijheid van de macht. Dat is wat ik zou willen, van willen zeggen. Misschien. Van het gevaar Van ja. het gevaar. Want ik, dat is zeg maar je angstniveau. Ja. Nou, dat moet het heeft te kijkersen. maken met de vraag of er iets op het spel is voor je. Ja. ja. En dat is wat je bedoelt met dat... Dat um, is precies. Ja. Want in de nabijheid van de macht is er meer op het spel dan op een veilige afstand. Snap ja. je wat ik bedoel? Dus voor de Iraanse vrouw in Iran is daar veel op het spel. En laat ik een ander voorbeeld geven. Dus... Uh, mijn, mijn pleidooi zou zijn... we moeten naar die Iraanse vrouwen kijken... en niet alleen zeggen van wat zijn ze moedig... maar hun moed eigenlijk als een inspiratiebron zien... om ook in onze eigen nabijheid dingen ter discussie te stellen. Uh, dus dan kijk ik bijvoorbeeld... ja, uh, we, we, we zeggen heel vaak... er zijn allerlei problemen in het Midden-Oosten... Uh, en hier in Nederland en dat komt door, allemaal door de islam. Op die manier zetten we denk ik problemen toch te ver van onszelf. En ik zeg van we moeten ook ondervragen of we zelf ook niet onderdeel zijn van het probleem. Maar goed, er zijn toch ook verschillen, lijkt me, in politieke onderdrukking. Zeker. Ik, ik kan heel veel meer zeggen, denk ik, in Nederland. Absoluut. Kan ik veilig stellen, geloof ik. Dan, ik ben er nooit geweest, maar denk ik dan in Iran. Ja. He, dus er zijn echt grote verschillen. Maar daar ben ik het mee eens. Ja. Wat ik alleen zeg is van, dat uh, uh, betekent niet dat wij niet onze eigen verantwoordelijkheid hebben... om bijvoorbeeld te zeggen, maar... Oké, okay, maar uh, uh, de Irak-oorlog, uh, hoe heeft die eigenlijk dus de situatie gecreëerd... waaruit de ISIS voort kon komen? Of waarom leveren we nog steeds wapens aan Saudi-Arabië en Egypte? Want dat is wel iets waar we zelf iets aan kunnen doen. Als we het om Iran gaan, ja, de prijs die de mensen daar moeten betalen is hoger. Maar wij kunnen niets anders dan solidair zijn. Pijman, dankjewel. We gaan er even uit voor het nieuws van 9 uur. Blijf vooral luisteren, want over een paar minuten hoor je schrijver Nia Wijs over het scholierenprotest in Amerika.